Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. De BOVAG verwacht dat er dit jaar 7% minder diesel en ruim 20% minder LPG wordt verkocht. De organisatie wijt dit aan de accijnsverhogingen van begin dit jaar. Vooral transporteurs tanken net over de grens, zegt de BOVAG. Maar ook particulieren negeren massaal de benzinepompen aan de Nederlandse kant van de grens. Volgens de BOVAG en de Belangenvereniging Tankstations... verdient de overheid dit jaar 3 miljoen euro minder aan accijnsen... terwijl er juist is gerekend op een stijging van 280 miljoen euro. Staatssecretaris Wiebers van Financiën heeft eerder al gezegd... de accijnsverhoging niet te willen terugdraaien. Er is ruim 325 miljoen euro nodig... om de uitbraak van ebola in West-Afrika onder controle te krijgen. Dat blijkt uit een strategisch plan van de Wereldgezondheidsorganisatie... dat persbureau Bloomberg in handen heeft.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 De stichting ALS Nederland kan het aantal donaties niet meer aan. Deze maand heeft de stichting al meer dan 14.000 donaties ontvangen voor de bestrijding van de dodelijke spierziekte. Aanleiding is het wereldwijde succes van de Ice Bucket Challenge. Daarbij vragen mensen in filmpjes op Twitter en Facebook aandacht voor ALS door een emmer ijskoud water over zichzelf heen te gooien. Hoeveel de extra donaties hebben opgeleverd is nog niet duidelijk. ALS Nederland heeft extra vrijwilligers aangenomen om de donaties te verwerken. Het weer in een groot deel van het land regen, alleen in het uiterste noorden valt weinig of niets. En die regen trekt overdag langzaam weg naar het zuidoosten. En vanuit het noorden breekt dan de zon door. En het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het en... Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersin...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 De lange, hete zomer van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. FM. ZFM zal volgen. 106.9 FM. ZIE!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 cfmzandvoort.nl Zfm. ZFM maakt zijn naam waar van de zon schijnt. Dus pak je radio, ben naar het en zet hem op 106.9. Zfm. Zfm. ZFM, 24 uur per dag. hete de zomer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 Zou je J'ai pas envie de fermer ma gueule. Si ce soir, et ce soir, j'ai envie de me... all comes down again, as it all comes down again, as it all comes down again to itself. Als si ik dit ...j'ai pas envie d'entrer tout seul. Als si ik dit ...j'ai pas envie rentrer chez moi. Als si ik dit ...j'ai pas envie de fermer la gueule. Als si ik dit ...j'ai envie de me kasser la voix. Kasser la!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 sourire d'après minuit Tu détestes, les rentes me manquer et le temps qui se perd. Contre tes yeux et les vieux qui espèrent et ces flashs qui allument à la télé chaque jour. Je ben niet van ce soir Je gaan. Ik ben niet van plan om te gaan. cause awesome.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 You can I got a Petter Z, Van Zon, Zee, Zamvoort en Zomerriffer.